Vier uur door Almegens met het NOS-journaal. De wereldwijde trend richting afschaffen van de doodstraf... heeft vorig jaar doorgezet. Dat concludeert Amnesty International... in het jaarlijkse onderzoek naar doodvonnissen en executies. Amnesty noemt het wel een tegenslag dat landen als India, Japan, Pakistan en Gambia... weer zijn begonnen met het voltrekken van doodvonnissen. De uitvoeren van de doodstraf bleef beperkt tot een vaste groep landen. Net als in 2011 werden vorig jaar in 21 landen executies uitgevoerd. De top 5 bestaat opnieuw uit China, Iran, Irak, Saudi-Arabië en de Verenigde Staten. China blijft een blinde vlek omdat Peking geen cijfers over executies of doodvonnissen bekend maakt. Wel staat voor Amnesty vast dat in China jaarlijks meer mensen worden geëxecuteerd dan in alle andere landen van de wereld samen. In de Amerikaanse staat New Jersey heeft een jongen van vier zijn zesjarige vriendje doodgeschoten... Het ongeluk gebeurde toen de twee aan het spelen waren met een geweer... dat het vierjarige jongetje had meegenomen uit zijn huis. Het geweer ging per ongeluk af en het vriendje van zes werd in zijn hoofd geraakt. Hij overleed later aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt of de ouders een vergunning hebben voor het vuurwapen. ING is gisteravond opnieuw getroffen door een cyberaanval... wat leidde tot een verstoring van het internet en mobiel bankieren. De aanval begon volgens de bank om tien voor half elf... en is na twintig minuten succesvol afgeslagen. Bij zo'n zogenoemde DDoS-aanval zetten criminelen grote aantallen computers in... om servers te bestoken, zodat ze overbelast raken. Websites worden daardoor onbereikbaar. Volgens ING zijn internetbankieren, de mobiele app en iDeal nu weer beschikbaar... maar door de verhoogde veiligheidsmaatregelen kunnen er problemen zijn met de bereikbaarheid. Zo meldt de bank op de website en op Twitter. Ook vrijdag en zaterdag was ING doelwit van een DDoS-aanval... waardoor het bankieren via internet lange tijd onmogelijk was. Het weer vannacht kan het langs de noordkust wat regenen. Overdag is het bewolkt. Eerst in het noorden wat regen en later ook op andere plaatsen. Mogelijk schijnt langs de westkust even de zon. Het wordt overdag 8 of 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Goedemorgen, het is woensdag 10 april 2013. Vandaag, precies 41 jaar geleden, treft een zware aardbeving de Iraanse stad Gerikarzin... in een gebied van 250 kilometer daaromheen. Meer dan 5300 overleven het natuurgeweld niet. Vandaag in 1962 werd het Nederlandse televisiepubliek... voor het eerst teruggeslingerd naar de steentijd... om kennis te maken met het plaatsje Bedrock. Rock. Fred en Wilma Flintstone maakten toen in ons land hun tv-debuut. En het is de dag dat Paul McCartney uit de Beatles stapte... vandaag 43 jaar geleden. De Beatles, anderhalf jaar eerder... namen ze in de Trident Studios in Londen... een van hun grootste hits op. From the heart of the black country... when I was a rubber. In Boston place. You gathered round me with your fun embrace. Hey Jude, don't make it bad. en op 10 april 19, eh, 1888 legde de muzikant in Amsterdam de laatste hand aan hun uitvoering van onder meer dit muziekstuk Het is vandaag feest. Dubbel feest zelfs. Het Koninklijk Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouw Orkest vieren vandaag hun 125e verjaardag. Vanavond vindt het concert met de naam Sterrenjubiléum plaats om deze mijlpaal te vieren. Uiteraard in het Koninklijk Concertgebouw. Thomas Brendstroep is solo-contrabassist, orkestlid sinds 1993. Goedemorgen meneer Brendstroep. Goedemorgen. Ja, wat vergeeft dat voor een vol 125 jaar Koninklijk Concertgebouw Orkest? Ja, dat, dat geeft wel een, een trots gevoel. Uh, ik heb ze natuurlijk uh, niet allemaal meegemaakt, maar, ja. maar ik zit er wel twintig jaar en, uh, en, en, en voel dat als uh, zo van... Ja, dat, uh, dat is leuk. Dat is, uh, daar zijn we trots op. Dat moeten we wel even vieren. En, uh, ja, want, want 125 jaar inderdaad. Uh, uh, nu een, een, een mooi concert uh, dat uh, voor de boeg staat voor vandaag. Uh, yeah, is, is, is dat uw hoogtepunt dan ook? Um, ik vind zelf dat het één van de hoogtepunten zijn. Um, we gaan ook veelvuldig veel op tournee uh, dit jaar om dat te, te markeren over de hele wereld. gaan we um, En we doen als eerste orkest, uh, geloof ik, in één jaar alle werelddelen aan, behalve Antarctica. <laughs> Kijk aan. En, ja. en, en, en hoe, hoe bijzonder is het nu om bij het Koninklijk Concertgebouw Orkest te zitten? Want het klinkt al heel wat. Ja, het, het klinkt uh, heel chic, hè? <laughs> <Ja>. uh, zo, <laughs> dat heb ik ook gevoeld toen ik, uh, toen ik hier kwam solliciteren destijds. Uh, het is uh, het gewoon in, in, uh, in, in genoegen om daar te werken... met de beste collega's, de beste dirigenten, de beste solisten. Wat, wat en, maakt iedereen zo goed in dit orkest? Waar zit die drive? Ja, uh, dat is, het is moeilijk uit te leggen. We, we kunnen het wel misschien eens over zijn, maar... Uh, uh, ja, het is een soort synergie van als er eenmaal goede mensen zitten, dan komen er anderen bij. Mm -hmm. En dan moet u niet vergeten, de zaal is zo'n soort uh, katalysator op iedereen. Want, want het klinkt gewoon zo mooi dat je, je wordt uitgedaagd, uitgenodigd om vanzelf mooier nog mooier te spelen. En, uh, en dat is, uh, ja, dat natuurlijk ook af op, uh, op ons trouwe publiek. Ja. En zo, zo ontstaat in, in een soort positieve cirkel van veel concerten spelen voor veel publiek. Dat maakt ons nog beter. Ja, want die zaal, is dat, is dat dan eigenlijk ook het geheim van het uh, Concertgebouw Orkest, Of doe ik daar uh, het Concertgebouw Orkest weer mee, mee tekort? Nee, dat, dat vind ik niet. Ik, ik vind wel dat dat een van de, van de, uh, de geheimen zijn. Wat, wat is er uh, zo bijzonder aan, aan het uh, Koninklijk Concertgebouw? Ja, ehm... Um, uh, het is moeilijk te omschrijven wat het is, maar dat het er is, dat, dat, uh, is wel, uh, dat staat boven twijfel. Uh, die akoestiek is heel bijzonder. Men afvaart dat als men daar zit te luisteren, want, uh, niemand in het orkest hoeft luid te spelen om gehoord te, te worden. En tegelijkertijd, als we dan met z'n allen hard uitpakken... of, of uh, groots uitpakken... dan, dan uh, wordt het nooit geforceerd in de zaal. Het, het komt niet hard over op de negatieve manier. hard. Nee. En u vanavond is dus het sterrenjubileumconcert. Bereidt u, u zich nu hier anders voor dan op andere concerten? Uh, ja, het is um, zo'n heel gevarieerd programma met veel solisten. Uh, dus het is in die zin... Voor ons orkestleden is het wat meer, ik zou ja, ik, bijna zeggen uh, rommelig, maar het is wat, het is wat meer uh, korte stukjes uh, snel door elkaar repeteren. Is dat ook in, moeilijker? Um, moeilijker in die zin dat, dat het snel omschakelen is. Maar het, uh, het valt wel mee hoe het, uh, wat, wat we moeten spelen, daar dat zijn we wel in gedreven. Dus het is meer een uitdaging vind ik dan. Ja. En u zit nu twintig jaar bij het, uh, het orkest. Ja. Heeft u nou ook nog leuke anekdotes? Want er is vast een hoop gebeurd in die laatste jaren. Oh, oh ja, heel, heel veel. Maar ik, wou niet, ik wil niet de Nederlandse luisteraars met onze... Ach, deel er eentje met ons. <laughs> Weet je wat ik altijd uh, leuk vind? In momenten in, het, uh, in de concerten waar de mensen heel anders over nadenken... Uh, uh, er komt altijd zo'n stilmoment in, in, in, in de symfonie waar... waar uh, er komt een verstilling en het orkest speelt, speelt zacht en, en zo. Iedereen zit te luisteren. En ja hoor, daar gaat een programma boekje uh, tegen de vloer vallen. Oh, het programma, en, ik, dacht, ik dacht even dat u het over <coughs> ging hebben. Nou nee, nee want dat... Uh, nah, um, kijk, het, het mooie van die programma dat is uh, dat uh, sommige mensen... Stoor zich daaraan, maar wij vinden het eigenlijk leuk. Want dan weten we: oh, we hebben zo goed gespeeld dat. Iemand is zich zo gaan ontspannen dat, ja, daar ging dit boekje dan op de vloer. En dat neemt mij als een soort, uh, soort aanwijzing van, ja, de kracht van muziek, hè, dat is toch wel bijzonder. Dus als ik voortaan mijn programmaboekje laat vallen, moeten de muzikers dat als een uh, compliment zien eigenlijk? Ja, bijna. bijna. <laughs> nou, nou komt u niet uit Nederland. De oplettende luisteraar nee. heeft waarschijnlijk een Deens accent kunnen, kunnen bespeuren. Hoe bent u ja. bij het uh, Koninklijk Concertgebouworkest terechtgekomen? Uh, het is in een klein deel toeval en in een groot deel uh, ambitie en uh, hard werken. En uh, <laughs> uh, ja, ik heb uh, toen, ik, uh, toen ik jong was en, en, uh, en ging auditeren, heb ik ook hier geauditeerd. Want je weet maar nooit en uh, ja, dan uh, ben ik hier aangenomen. Dus uh, ik heb veel geluk gehad en uh, uh, ja. Ik ben nog steeds heel blij met, met hier te zijn. U bent uh, solo-contrabassist. Heeft u uw ja. contrabas al uh, goed opgepoetst door vanavond? Ja, die, uh, die is heel speelkrachtig daarvoor. Die ligt er helemaal erbij uh, te glimmen. Oh, ja, ja, ja. ja, ja. Nou, u heeft er uh, zin in. Dat is uh, uh, duidelijk. Vanavond uh, dus het uh, jubileumorkest. Het sterrenjubileum uh, in het Koninklijk Concertgebouw. Thomas Brandstroep. Solo-contrabassist dus bij het Koninklijk Concertgebouworkest. Uh, dank u wel en een uh, uh, heel mooi concert vanavond. Dank u wel. Goedemorgen. Ik fixeer de boel, heb de gevel opnieuw laten witten. Het pad vrijgemaakt en een boompje geplant Alles staat stil als we hier blijven zitten Ik begin bij mezelf en ik zie wel waar het stond Ik kan toch niet steeds mijn schouders ophalen Drie keer zuchten en denken, wat maakt het ook uit? Want het maakt wel wat uit, het kan niet zo mooi zijn. Tussen de regels door is er zoveel te zien. Het kan niet zo mooi zijn, het kan niet zo mooi zijn. Oh, het kan hier zo mooi zijn. Beter dan goed kan hier zo mooi zijn. Oh, ik kan er niet tegen. Veel te lang zonder rijden. De wereld wordt er niet veel beter of veel mooier van. Eén. Hey. Laten zien dat het ook anders kan. Zie ik een veld in de zon, dan zal ik je wijzen. Alleen oh, de wind tegen is mede weg terug. En dat kinderen zelf de liefde ontdekken. K hou een oog in het zelf het moet, een duel. Het kan niet zo mooi zijn, oh het kan niet zo mooi zijn, beter dan goed, het kan niet zo mooi zijn. Het kan hier zo mooi zijn. Het kan hier zo mooi zijn. Guus Meeuwes, het is precies kwart over vier. Goedemorgen, u luistert naar Omroep WNL. Wij zijn wakker, u bent wakker, maar de meeste Nederlanders liggen nog lekker te slapen. Toch zijn de kranten alweer op weg naar de kiosk. We nemen ze, met do we nemen ze door met Annet Schut, die is bij ons aangeschoven. En we beginnen met de Volkskrant. Werkgevers die denken dat ze geen personeel in dienst hebben omdat ze met zogenaamde p-rollers werken, kunnen van een koude kermis thuis komen. De kantonrechter in Almelo heeft een stokje gestoken voor het ontslag van ingehuurde krachten bij de gemeente Enschede. Nederland kent inmiddels zo'n 150.000 payrollers. Ze werken allemaal voor een bedrijf of instantie... maar zijn uiteindelijk in dienst van een payrollbedrijf. Zo'n bedrijf neemt de werkgever de administratieve lasten uit handen... en het scheelt ook een hoop verplichtingen, zoals uh, pensioenpremies. De nieuwe uitspraak zorgt ervoor dat het wellicht verandert. Volgens de rechter zijn de payrollers bij de gemeente Enschede in feite ambtenaar. En dus kunnen ze niet zomaar worden ontslagen. Nederlandse kinderen zijn de gelukkigste kinderen die je maar kunt vinden. Dat fijne nieuws lezen we in Trouw. De krant citeert een Unicef-rapport dat vandaag verschijnt. Het rapport vergelijkt het welzijn van kinderen in 29 rijke landen. En wat blijkt, naast het geluksniveau... scoren Nederlandse kinderen op bijna alle terreinen goed. Ze eten alleen wat te weinig fruit en bewegen niet altijd genoeg. Trouw sprak ook met het Amsterdamse jochie Ziggy Schuit. Ziggy is 6 en weet prima wat geluk betekent. Geluk, dat betekent dat je heel blij bent. Opnieuw kon een deel van de ING-klanten gisteren tijdelijk geen gebruik maken van de diensten van de bank. Het regent klachten, maar toch is de kans niet groot dat de bank veel klanten kwijtraakt als gevolg van de recente storingen. Nederlanders doen dat bijna nooit, blijkt uit een onderzoek van Ronald Berger, Strategy Consultants. Volgens directeur Mark de Jonge van het bureau zal 98% van de klanten zeer waarschijnlijk niet van bank switchen. Een van de redenen is dat mensen er niet op rekenen... bij een andere bank een betere service te krijgen. De onderzoeksresultaten lijken te worden gestaafd door ING. Dat mensen bij ons weg zouden gaan, is niet het beeld dat wij zien... zegt ING-woordvoerder Karin van der Pol... in reactie op negatieve berichten op Facebook en Twitter. Niet in het weekend, enkel en alleen zakelijk taalgebruik en het liefst geen humor. Zomaar een greep uit het protocol verantwoord e-mailgebruik, dat een ijverige werkgroep van de Hogeschool van Amsterdam voor haar eigen organisatie in elkaar knutselde. Staat in de Volkskrant. De werkgroep werd ingesteld nadat docenten aangaven om, om te komen in de hoeveelheid mailverkeer. Maar het middel schiet volgens zowel docenten als studenten zijn doel voorbij. De twee A4'tjes vol e-mailregeltjes wekte onder meer de verbazing van hogeschoolblad Folia... dat een filmpje maakte met verbaasde studenten en docenten. De directie van de HVA noemt de spottende publiciteit vervelend. Maar, zegt de voorlichter, het thema wordt nu wel besproken... En dat is de bedoeling. Dat en meer leest u zo meteen in de ochtendbladen. Dankjewel, Aneet Schut. Ja. Een fragment van de Noord-Koreaanse staatstelevisie. Noord-Korea Korea roept alle buitenlanders in Zuid-Korea op het land te verlaten. Dat vanwege de dreigende oorlog tussen de beide landen. Noord-Korea wil de buitenlanders niet betrekken bij deze oorlog. Esme Nielsen Gerlach is een Utrechtse student in Seoul, de hoofdstad van Zuid-Korea. Goedemorgen. Goedemorgen. Maak jij je al zorgen? Uh, ja, dat is eigenlijk een hele grappige vraag al gelijk. Want dat is dus hier helemaal niet het geval. Niet? Uh, nee, ja, het is heel raar om dit te vertellen, maar je hebt hier helemaal geen flauw benul van wat er aan de hand is. Alles gaat gewoon nog precies hetzelfde door. Er wordt helemaal niet over gepraat in Zuid-Korea. Uh, nou ja, iedereen praat er wel over, en je ziet het wel op de tv, maar je ziet niet echt dat mensen echt zorgen maken om de situatie. En dat is eigenlijk het hele gekke. Want en waar komt dat er vandaan? Hoe studenten. kan dat? Hoe kan dat? Ja, uh, dat is een hele goede vraag. Ik... Uh, ja, ze zijn natuurlijk al jarenlang in uh, oorlog en hadden een wapenstilstand. En nu zijn ze nu vooral aan het dreigen. Ze denken, ja, maar ja, ze hebben altijd al zoveel praatjes. Dus laten we nu nog maar praten door. Ja, jij zit daar op een campus met veel uh, uitwisselingsstudenten. Hoe, hoe is de sfeer daar dan nu? Uh, ja, het gaat uh, eigenlijk gewoon nog steeds hetzelfde. Iedereen heeft gewoon goed naar zijn zin. Iedereen blijft gewoon nog de dingen doen in CEO uh, die ze blijven doen. En voor naar mij weten is ook zelfs nog niemand vertrokken. En er worden grapjes over gemaakt. We hebben het er wel vaak over. Maar het is vooral thuisgrond die uh, zich meer zorgen maakt dan wij. Ja, want je krijgt veel berichten uit Nederland, lijkt me nu. Ja, heel veel. Uh, elke dag wel uh, echt een aantal berichten als ik mijn telefoon weer aandoe. Want wat staat daar dan er dan in? Ja, gaat alles wel goed? Uh, ben je bang? Uh, ben je bezorgd? Uh, wil je naar huis komen? Ik krijg ook mailtjes van de Universiteit van Utrecht of alles wel goed gaat. En ja, Dus dan merk je wel heel erg dat de media in de thuisgrond wel heel erg anders is dan hier. Dat is wel een, een aparte situatie, maar als ik je zo hoor, dan ben je in ieder geval uh, niet van plan om weg te gaan. Nee, ik heb het eigenlijk nog veel te goed naar mijn gezien hier. Ja, de mevrouw van de Noord-Koreaanse Staatstelevisie zal nog eventjes uh, moeten doorschreeuwen om wat te bereiken, waarschijnlijk. Uh, hoe wordt er in de, in de, in de media in Zuid-Korea op gereageerd? Uh, ja, um, ik heb zelfs de krant natuurlijk nog niet ingezien, want die uh, snap ik niet helemaal. Echt. Maar uh, de tv laat vooral beelden zien van de buitenlandse media, uh, BBC, CNN, en die hebben items over Noord-Korea. En dat laat eigenlijk de tv zien. Dus, dus eigenlijk helemaal, uh, zoals, je, zoals je hier in Nederland... Pauw en Witteman hebt, uh, uh, aan de tafel een gesprek over belangwekkende zaken. Dat zie je over dit onderwerp niet eens terug in Zuid-Korea? Uh, nou ja, ik kijk niet heel veel Koreaanse tv, nee, want nou. dat uh, snap ik niet helemaal. Maar uh, wat ik in ieder geval wel zie, is, is dat ze eigenlijk vooral praat... van nou, dit is er aan de hand, maar niet echt zo van... Uh, u... Iedereen pak je spullen en wees voorbereid, want er komt een oorlog aan. Nee, Jij zegt ook dat iedereen eh, best wel nonchalant daarop reageert op die campus waar je zit. Ja. Zijn er dan hmm. wel een paar paniekzaaiers of helemaal niemand? Uh, nou ja, onder de Koreaanse studenten helemaal niet. Ik denk dat er we wel onder de exchange een aantal mensen zijn die zich misschien wel een beetje zorgen maken. Mm -hmm. En ja, wat ze vooral zeggen is, registreer bij ambassade. En uh, ja, kijk vooral goed naar uh, het reisadvies. Ja, ja. Dus, de paniekzaaien zie je niet echt. Want wat zou voor jou bijvoorbeeld persoonlijk echt een reden zijn om weg te gaan? Wanneer is het echt uh, zover? Uh, ja, als uh, de situatie natuurlijk levensbedreigend wordt. Uh, tot nu toe zie ik het vooral als heel veel uh, ja, lucht, uh, vooral heel veel gepraat ja. en weinig actie. En gelukkig maar ook natuurlijk. Maar nee. ja, ik, ik hou het vooral goed aan de ambassade in de gaten en het reisadvies. Nou, dus de vrouw van, van, van de staatstelevisie heeft jou niet afgeschrikt, dus? Nee, nee. En uh, ja, ik uh, nogmaals, de media van buitenaf is uh, echt veel uh, dreigender dan uh, wat ik hier meemaak. En ook de sfeer, je ziet hier ook helemaal geen soldaten of uh, ja, een andere situatie dan toen ik hier voor het eerst was. Oftewel, uh, Esmee Niels Gerlach blijft zitten waar ze zit, in Seoul. <laughs> Precies. Oké, okay, veel succes daar uh, nog en uh, dank je wel. Zo steeds Radio 1. Nog steeds Omroep BNL. En u bent ook uh, wakker. Goedemorgen. Tijd voor muziek. Emily Sandé met Naughty Boy. Dit is Wonder. Natiboy en Emily Sunday Wonder. U luistert naar Nu Al Wakker op Radio 1. Bij ons aangeschoven, Annette Schut, tijd voor. Het Lekker naakt op een station rond Banjeren. Daar had een dikke man in Den Helder gisterochtend zin in. Hij stapte poedelnaakt de trein uit... en liep vervolgens op zijn gemak het stationsgebouw in. Eenmaal buiten bleef hij nog een half uur staan... totdat hij door de politie werd meegenomen. Inwoners van de Zeeuwse gemeente Veren brengen het meeste afval naar de milieustraat. Dat blijkt uit onderzoek van Recycle. In de hele provincie Zeeland werd gemiddeld 7,8 kilo per inwoner afval ingeleverd. Het landelijk gemiddelde is 4,8 kilo. Hoe het komt dat Zeeuwen zoveel afval produceren is niet duidelijk. De kampeer- en caravanjaarbeurs bestaat niet meer. Maandag bleek dat een van de grootste exposanten niet meer mee wilde doen. Hierop besloot de organisatie het hele evenement maar af te blazen. De exposant wilde niet meer meedoen vanwege een dalend bezoekersaantal. De jaarbeurs organiseert ook elke keer de vakantiebeurs. Die staat vooralsnog niet ter discussie. En dan nog het weer met Stijn van Antwerpen. Lichte motregen valt op de, met name alleen in het oostelijk deel van het land... In de loop van de middag schijnt ze nu en dan wel de zon en de temperaturen... die schommelen dan tussen de 9 en 11 graden bij een matige zuidwestelijke wind. Vanavond en vannacht komt de temperatuur niet meer onder het vriespunt uit... en trekt er vanuit het zuiden een nieuw gebied met regen het land binnen. Morgen is het overwegend bewolkt en valt er verspreid over de dag wat lichte mot regen. De temperatuur stijgt tot een graad of 11 bij een matige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind. Richting het weekend, warmere temperaturen en meest zonnig. Tim Knol, Blauwtsoen, Kajtman en andere artiesten gaan vandaag hun visie op de popsector geven in de Tweede Kamer. Want waar moet er volgens hen geïnvesteerd worden in de popmuziek? Maar niet alleen muzikanten zijn welkom in de Kamer. Ook andere deskundigen uit de Nederlandse popwereld zijn uitgenodigd. Zo ook Erik van Eerdenburg, directeur van Lodens. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat uw advies worden aan de Tweede Kamer? Nou, mijn, mijn advies, uh, zoals ik vooral, uh, mijn prioriteiten liggen bij de wetgeving op het gebied van de uh, secondary ticketing. Uh, de, de, de zwarthandel in kaarten. Ik vind dat die wet uh, die een drie jaar geleden al goedgekeurd is door de Tweede Kamer. En eigenlijk een beetje tussen de Eerste en de Tweede Kamer nu voor goedkeuring blijft hangen. Al drie jaar lang. Nu er eindelijk eens moet komen. Mm -hmm. um, een ander belangrijk punt uh, wat ik dat ik, wat ik uh, vind wat er moet gebeuren. Uh, het, het vorige kabinet uh, heeft flink bezuinigd op onder andere een muzieksectorinstituut... het Muziekcentrum Nederland is opgeheven... Dat betekent dat we eigenlijk niet meer aanwezig zijn... op de grote internationale uh, muziekbeurzen... Met, met het Nederlandse talent... terwijl Nederland heeft zelf hele belangrijke congressen... Uh, Eurosonic Eurosonic Slag en het Amsterdam Dance Event... dat zijn eigenlijk wereldberoemde en, en, en, en heel go ja, goed bekendstaande congressen... waar de hele business naartoe komt... Um, om jong talent uh, op te pikken en uh, een kans te geven. Uh, nee, dat, dat is eigenlijk heel gek dat Nederland uh, zo'n goede plek is waar dat allemaal samenkomt. Maar dan zelf niet meer georganiseerd uh, op andere plekken in de wereld op, de, op, op dit soort congressen aanwezig is. Ja, nu moet er toch overal bezuinigd worden. Hoe zou dit nu op een praktische manier ja, kunnen worden gedaan door de Tweede Kamer? Nou ja, dat, dat, uh, dat, dat zou toch uh, met, met, met subsidie uh, moeten. Uh, en, en popmuziek heeft eigenlijk traditioneel gezien heel weinig subsidie. Maar dat kleine beetje subsidie wat ze krijgen... Uh, dat wordt wel ontzettend effectief uh, ingezet. Dat leidt tot enorm veel resultaat. En, en ik vind eigenlijk dat subsidies uh, op die manier zouden moeten werken. Dat je uh, als er veel resultaat is, dat je misschien een beetje meer krijgt... in plaats van als er meer tekort is... Uh, uh, dat, er, dat er meer komt. Hè. Uh, dat is eigenlijk een beetje het systeem... zoals in Nederland uh, bij subsidie gehanteerd wordt. Maar als je veel resultaat houdt... het kleine beetje geld wat er is... Wat, wat er beschikbaar gesteld wordt... dan zou je eigenlijk meer moeten krijgen. Ja, dus meer eigenlijk voor die Nederlandse ja, talenten ook zo... kunnen we die festivals eigenlijk wel noemen. Maar u zegt ook het aanpakken van die zwarte handen. Hoe groot is die zwarte handen op dit moment? Heeft u daar eens inschatting van? Nou... Um, er worden wel getallen genoemd dat het 15% van, van alle tickets zijn. Um, uh, en het gaat natuurlijk dan altijd over de tickets van de, van de concerten... die zo populair zijn dat, dat, uh, dat, er, uh, dat er ook heel veel geld aan verdiend kan worden. Ja. He, dus uh, mijn eigen festival, Lowlands Festival, ja, daar, daar is, nou, dat is een continue strijd tegen de zwarthandel. Ik wil gewoon dat die kaartprijs behapbaar blijft voor de consument... En, en, uh, maar de zwarthandel is dermate goed ge georganiseerd tegenwoordig... dat er uh, uh, honderden, uh, duizenden uh, kaarten in die zwarthandel terechtkomen... die dan voor een veel hoger bedrag uh, aangeboden worden. En dan kun je zeggen dat is slim en dat is leuk ondernemerschap. Maar ja, het is toch een beetje zuur om te zien... dat als de evenementhouder zelf probeert uh, die schaarste niet uit te buiten, dat iemand anders dat wel uit gaat buiten. Heeft u, heeft u als festivalorganisator, u heeft ook een bepaalde macht in handen natuurlijk... iedereen wil naar een Lowlands, heeft u zelf ook niet meer middelen... om die uh, zwarte kaartverkoop tegen te gaan? Nou, we bestrijden het uh, te vuur en te zwaar. We doen heel veel analyse van... Die kopen die kaarten. En als daar grote getallen tussen zitten. en die kopen ook. He, gestelselmatig ook andere kaarten op. dan weten we van. Nou, dit zijn zwarthandelaren. en die kaarten maken we gewoon ongeldig. Um, uh, maar dat. Ja, dat is toch een beetje heel hele primitieve manier. vind ik. Eigenlijk moet je gewoon. een wet hebben. die, die gewoon zegt van nou. En dat is nu ook het voorstel. Je mag best, als je een kaartje over hebt, mag je die doorverkopen aan iemand anders. Ja. Maar dat bedrag mag niet hoger zijn dan 20% van wat je ervoor betaald hebt. Ja. En het is allemaal moeilijk om te handhaven en ingewikkeld toch... Maar, maar uh, het, het geeft ons wel een instrument om, om makkelijker en beter in te grijpen. Ja, en dan het profileren van de Nederlandse muziek in het buitenland. Want dat is ook nog een van die onderwerpen. Uh, want want hoe, hoe doet Nederland het op dit moment? Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar een Amerika, hoe kijken ze daar ons? Nou ja, kijk, je ziet eigenlijk dat de danswereld, uh, dus Tiesto en Armin van Buren. Uh, ...en, en, en ID&T met hun feesten het in, in het buitenland enorm goed doen. Mm -hmm. He, en, en een DJ die heeft eigenlijk een, een datastick in zijn broekzak bij wijze van spreken... ...en die kan reizen. En een band is dat veel moeilijker. Je hebt de, de André Jeuswereld is wereldberoemd in het buitenland. Within Temptation doet het heel goed in het buitenland. Caro Emerald doet het heel goed in het buitenland. Maar dat zijn uitzonderingen. En het is een topje van de ijsberg. Daaronder zitten gewoon een heleboel hele goede acts... ...die makkelijk mee zouden kunnen... ...draaien in het internationale circuit. Maar uh, er is eigenlijk geen of onvoldoende ondersteuning... ...vanuit de Nederlandse overheid, denk ik... Uh, uh, als, je, als, je, ...als je dat vergelijkt met andere landen. Engeland bijvoorbeeld, uh, uh, op Zuid-Bethaven-West... ...een groot Amerikaans uh, congres... ...die stoppen gewoon 500.000 pond... ...in presentatie alleen nog van hun paviljoen. En dan stopt de industrie er zelfs dus nog zo'n soort bedrag bij. Daar heeft iedereen het over. En die bands die staan op de goede plekken... Uh, en die worden dus eerder opgepakt, want dat, dat geeft een signaal af. Wij nemen onze muziekindustrie uh, serieus. Dat is het signaal wat er afgegeven wordt. Als ik even en... naast, namens de Nederlandse overheid denk dan. Uh, zij kunnen natuurlijk ook denken, ja, wat hebben wij eraan dat de artiesten bekender worden in het buitenland. Daar wordt onze economie niet beter van misschien. Nee, dat, dat, dat, is, dat is natuurlijk aantoonbaar niet waar, want al die royalties die komen naar Nederland... Er hangt een enorme creatieve industrie rondom popmuziek. Maar waarom heeft de overheid dan dat niet eerder beseft? Waarom hebben ze dan juist bezuinigd, denkt u? Nou ja, ik, ik, ik denk dat dat te maken heeft met het rancuneuze beleid van het vorige kabinet. Uh, ik, ik kan er geen andere verklaring voor vinden. En, en uh, de, de, de landen die, die, die zoals Engeland en Zweden en Duitsland die veel popmuziek produceren... Uh, uh, die geven daar een veel betere ondersteuning aan. Omdat ze het ook in de, als industrie uh, heel, heel serieus nemen. En ik denk dat dat daar wel een beetje aan ontbreekt. In Nederland. Ja. Ja, over een paar uur, uh, tien uur, uh, zo, zo dadelijk, dan dus uh, die hoorzitting. Uh, uh, uh, aangevraagd door PvdA en SP, dus ook een coalitiepartij uh, PvdA. Is dat dan nog een, een hoopvol teken? Nou ja, kijk, ik vind het ontzettend goed dat we uh, ons zegje kunnen komen doen. En, en uh, ja, dat, is, dat vind ik een hoopvol teken. Ja. En, ik, en ik hoop ook dat er veel vragen komen, van, uh, en ook veel sceptische vragen, want dat kunnen we dan weer leggen. Kijk, en, en, en je krijgt natuurlijk niet heel vaak de kans om als sector uh, uit te leggen wat je aan het doen bent. En, en wat, wat het economisch belang is van, van, je, van je sector. En ik denk dat we dat, uh, dat, dat, we dat moeten proberen te doen. U heeft uw verhaal ook al uitgeschreven, kan ik me zo voorstellen. Ik heb het al ingediend, ja. Ze hebben het allemaal al op e-mail e ontvangen. Nu komen vandaag Tim Knol, Blauwtzoen, DJ Isis en Kiteman. Dat lijkt me toch ook dat er wat muziek misschien wel wordt gemaakt in de Tweede Kamer vandaag, of niet? Ik ben voor niet. <laughs> dat zou leuk zijn. Dat zou leuk zijn, toch? Een ja. beetje wat luchtiger. Ja. Nou, wie ja. weet, gaan we het nog merken? De hoorzitting is vandaag. Van 10 uur s ochtends tot 1 uur s middags. Directeur Erik van Eerdenburg van Lowlands, dank u wel. Graag gedaan. Zometeen een nieuwe saus voor over je patatje. Maar wat voor saus? Nou ja. U begrijpt dat dat hoort u zometeen. Eerst iemand die bij die hoorzitting is. Dit is uh, Blautsung en Who Took the Wheel. Who took the wheel? To be caged like them Hoeduk de wil blauw luister naar Radio 1. Een patatje met. Een patatje zonder een patatje oorlog, een patatje joppie, speciaal. En dan met of zonder aardjes. Uh, ja, hoe eet jij je patatje het liefst? Dat zou ik jou wel kunnen vragen. Ingeloe. Hoe eet jij je patatje het liefst? Nou, um, een patatje met, dat vind ik wel lekker. En jij? Dat maakt mij eigenlijk niet uit. Je lust alles. Ik, de ene keer is het een patat speciaal. En dan met uitjes en dan zonder uitjes. En soms... Jij probeert ook echt alles. Patatje ketchup ook gewoon. Dat vind ik tegenwoordig ook Dat doen ze in het buitenland volgens mij veel. vind ik ook heel lekker. En patatje oorlog doe je ook? Uh... Ja, patatje oorlog doe ik ook, ja. Nou, er is uh, misschien nu nog wel een keuze. Want ja. bij patatzaak Manneke Pis hebben ze een extra optie voor bij de friet bedacht. Een patatje wiet. Onze verslaggeefster Annette Schut moest dat even proberen. Hallo, mag ik een patatje bij jou? Natuurlijk, wat voor patatje wilt u hebben? Um, doe maar een speciaal op een uh, urbanusje, als dat kan. En wilt u speciaal ketchup of curry? Uh, doe maar curry, vind ik wel lekker, ja. ja. Oké, okay, wat dan? vier uh, euro cent, alsjeblieft. Oké, okay, alsjeblieft. Geen wietsaus? Ja, dat had ik ook kunnen nemen eigenlijk. ik <laughs> van het Woud, Je ja. bent manager van de manneke pis. Ik ben manager van de manneke pis. Ja. Jullie krijgen wietsaus, waarom? Waarom? Waarom krijgen wij wietsaus? Wij, uh, wij zijn uh, uh, een Vlaamse frietzaak met ontiegelijk veel sausen. Dat, dat, dat hoort bij, uh, bij Belgische friet. Dus we hebben sowieso heel veel sausen. We zijn altijd op zoek naar, uh, naar een nieuwe uitdaging in, in sausen. Zo zijn we in Amsterdam begonnen met kaassaus, omdat de toeristen daar heel erg naar vroegen. En toen waren we op zoek naar een andere leuke saus. We zitten In Amsterdam zitten we tegenover de graashopper. Amsterdam loopt iedereen met, uh, met, uh, met joints en, uh, en blootjes langs. Uh, dus toen kwam, kwam bij, bij mijn baas, bij, bij Albert van Beek, kwam een op... van nou, waarom zouden we niet een wietsaus gaan introduceren? En toen hebben we gezocht of dat op de markt was en dat bleek er niet te zijn. En vandaar dat we bedacht hebben om, om wietsaus te ontwikkelen. Want u zit hier lekker een patatje te eten? Patatje oorlog? Uh, nee, saté met uitjes. Vanaf donderdag kan je hier ook een patatje met wietsaus krijgen. Wat voor jou? Nee, absoluut niet. En ook niet voor de kleintjes... Ik zie dat het wel uh, wordt. Uh, ja, tenminste. Ze willen dat het wordt geprobeerd. Maar uh, ik neem aan dat ze het, als ze het lekker vinden, dat ze ook kinderen leiden om uh, te gaan smoken of iets zeggen. Ja, misschien wel, want het smaakt er wel naar. Ja, daarom. Ik uh, vind het een heel slecht plan. Gevaarlijk? Heel gevaarlijk. En wat zit erin? Hoe maak je dat nou? Is het, word je er stoond van? Nee, je wordt er zeker niet stoond van. Dat zeker niet. Uh, het is een, het is een, een mayonaise op, uh, op, uh, op basis van Vlaamse mayonaise. Dus een uh, iets wat zuurige mayonaise. Die hebben we gekozen omdat we Vlaamse friet verkopen. En uh, er zit een henneparoma in. En in dat henneparoma zit absoluut geen THC. En het THC uh, zorgt ervoor dat je stoond wordt. En dat zit er dus niet in. Want dat mag gewoon niet. Dus Het is puur om de mensen een, een smaakbeleving van de wiet te geven, maar niet om ervoor te zorgen dat ze er van worden. En is het ook voor kinderen geschikt? Uh, in theorie zou het voor kinderen gewoon kunnen, want er zit geen THC in, dus het is gewoon een mayonaise met een speciale smaak. Maar ik ga ervan uit dat het alleen maar gekocht gaat worden door uh, volwassenen. Want ik sprak net een meneer op het terras en die zei, ik vind het wel gevaarlijk, straks gaat mijn kind het eten, die vindt het lekker en die denkt ook, oh, ga ook jointjes roken. Ja, maar dat komt omdat, ja, het is de pers ingegaan met het feit dat we een wietsaus ontwikkeld hebben. En iedereen gelijk denkt van nou, op, wiet, boem, daar word je stoond van. Alleen, uh, het is heel duidelijk, er zit geen TSC in en de TSC zorgt ervoor dat je stoond wordt. Uh. Wat voor patatje heb je nu? Uh, patatje pindasaus. Patatje pindasaus. Ja. Dat smaakt die goed? Ja, smaakt heel goed. En als je nou ook hier donderdag weer bent en je kan ook een patatje wietsaus bestellen, wordt dat hem dan? Nee. Nee? Waarom niet? Ik vertrouw het niet. Volgens de maker zit er geen echte wiet in. Het smaakt er alleen maar naar. Ja, nog steeds. Ik heb een uh, raar gevoel daarover. Heb je het wel eens echt gerookt? Nee, nee, nee nog niet. Misschien later. <laughs> uh, hoe oud ben je? Ik ben veertien. Veertien, oh ja. Nou, dan kan je misschien alvast om even in de smaak te komen. Uh, nee, li lijkt me niet zo verstandig. <laughs> We gaan het bij ons op het prijzenbord met een leuke sticker neerzetten. Met heel groot uitdrukkelijk eronder. Geen THC om de mensen duidelijk te maken dat je er dus niet stoned van kan worden. En we kunnen het niet verkopen met TSC erin, omdat dat alleen mag in een koffieshop. Zou u dat wel doen als het zou mogen? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Nee, zeker niet. Als, het, als, als dat gemogen had, hadden we het niet ontwikkeld. We willen gewoon de mensen laten proeven, de, de, de beleving van wietsaus. maar niet om de mensen ervoor te zorgen dat ze stoned worden. Dat is niet onze opzet geweest. Nou, ik ben heel benieuwd. Als... Ja. Als het zo mag. Ja, natuurlijk. Proef ik er graag heen. Ja, natuurlijk. Ga ik, ga ik voor je regelen, een momentje. Nou, daar gaan we. Een patatje wietsaus. Ja. Wat kan ik verwachten? Wat kan je verwachten? Nou, in ieder geval een zure mayonaise. En op het moment dat je, dat je... Dus je proeft eerst een zuurtje. En daarna... Uh, ja, een, een, ja, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Maar het, ik heb vroeger wel eens gebloot. Dus ik weet een klein beetje wat het met je doet. Dus als je echt niet weet wat wiet is... Dan, dan zal je het niet herkennen. Maar je proeft vanzelf uh, ja, een bepaald aroma. Ik zou zeggen... Wow. Neem er een en neem de proef op de som. Het is inderdaad... Ik bedacht me net toen ik hier langs liep, ik kan de laatste keer dat ik wiet gerookt heb niet herinneren. Nee. Maar het is wel die walm die in een koffieshop al uh, naar buiten komt, hè? Ja, dat is inderdaad... Uh, dat idee hebben we naar voren proberen te brengen. En we hebben het uh, vorige week laten proeven... door, uh, door uh, de grootste koffieshop van Amsterdam. Bij Pridami in Amsterdam. En die zeiden gelijk van, wauw... Super saus. Je proeft echt het aroma erin. Misschien ook wel iets voor mensen die verslaafd zijn en er vanaf proberen te komen en die moeten lekker saus gaan eten. Ja, misschien. Ik, ik heb geen flauw idee. Het zou leuk wezen. Dat zou betekenen dat ze veel van onze friet gaan eten. En dat is uiteindelijk wel de insteek. Ja. Vanaf donderdag de wietsaus voor het grote publiek beschikbaar in Utrecht en in Amsterdam. En verder heb ik er niks meer aan toe te voegen. Een reportage van Annette Schut. Het wordt mogelijk om mensen nog eens te vervolgen als hun daad tot iemands dood heeft geleid. De Eerste Kamer heeft dinsdag genipte met een neer, nipte meerderheid van 37 tegen 36 een wet daartoe aangenomen. Onze huisadvocaat Sidney Smeet spreekt daarom vandaag de voicemail in van Mark Rutte met zijn visie op de zaak. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voorspeel van Mark Rutte. Graag een berichtje na de piep. Toets Hekje na het inspreken van uw bericht voor meer opties. Beste Mark, wat jammer dat ik je niet aan de lijn krijg. Ik was namelijk nogal benieuwd hoe het uh, diner met president Poetin was verlopen. Gelukkig heb je vandaag vrolijkere zaken aan je hoofd. In de Eerste Kamer is er kort gegaan met het wetsvoorstel dat herziening bij vrijspraak mogelijk maakt. Het is dus gedaan met de gemoedsrust van gewezen verdachten. Knap werk van jou, Ivo en Fred. Maar voor jullie staat aanpakken voorop. Daders moeten bestraft worden en als je daar af en toe elementaire rechten voor moet opofferen, het zij zo. De rechtszekerheid van ex-verdachten is nu eenmaal niet jouw zorg. Laat ze maar lekker zweten. Voor altijd en eeuwig. Eens verdacht, altijd verdacht. Toch vraag ik me af of jij, Ivo en Fred er nou echt goed over hebben nagedacht. Want hoe zit dat nou met getuigen? Die zijn al niet heel erg betrouwbaar... maar als ze in een zaak na een tiental jaar opnieuw moeten worden gehoord... is het eigenlijk totaal zinloos geworden. Waar is dan nog het recht van de verdediging om die getuigen te kunnen horen? En waar blijft het procesrisico van het Openbaar Ministerie eigenlijk? Dat is er niet zonder reden. Het moet een serieuze afweging zijn om iemand wel of niet te vervolgen... en daarbij past dan niet de gedachte, niet geschoten is altijd mis. Als iemand wordt vrijgesproken, heeft dat een reden. En doorgaans is dat dat er een gebrek is aan het bewijs. Het zou in een rechtsstaat als de onze toch beter passen... als het Openbaar Ministerie mensen pas vervolgt als het bewijs in zijn ogen rond is. Maar met jouw nieuwe wet hoeft dat niet meer. Deze wet maakt de drempel voor het Openbaar Ministerie... om potentieel onschuldige mensen te vervolgen lager... En dat is geen goed idee. Hoewel, misschien was Vladimir wel heel erg onder de indruk. Hadden jullie tenminste toch nog iets leuks om over te praten tijdens het nagerecht. Tot snel en doe je Fred en Ivo de groeten. Onze huisadvocaat Sidney Smeets sprak de voicemail in van premier Mark Rutte. Macy Gray, 7 minuten voor 5. Radio 1, o, WNL, nu al wakker, genoeg informatie. De agenda van de Amerikaanse politiek blijft gedomineerd door financiële zaken. Zo ook vandaag. President Obama maakt zijn presidentiële budget bekend. Daarmee is officieel het startschot gegeven voor de budgetbesprekingen tussen de verschillende partijen. Onze correspondent Wouter Zantingen in Washington heeft nog een overzicht over de financiële warboel. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. Wat houdt dit presidentiële budget precies in? Nou, dit is het uh, voorstel van Obama van uh, ongeveer 1,8 triljoen dollar... van wat er volgend jaar, uh, dus uh, beginnend met uh, 1 oktober tot en met 30 september het, uh, 2015... Uh, ja, moet gaan gebeuren met het Amerikaanse geld, hè, met het Amerikaanse overheidsgeld. Ja, ruim 1,8 triljoen. Waar gaat Obama dit aan uitgeven? Uh, nou, heel veel natuurlijk aan, uh, aan het, het leger, aan uh, social security. Dat is hier de oude dagvoorziening. Aan uh, andere voorzieningen, zoals uh, ja, de Amerikaanse um, uh, AOE en dergelijke. Uh, verder heeft hij ook gezegd dat hij uh, extra geld wil gaan uitgeven aan mental health. Hè. Zeker heeft dat ook te maken met, uh, met de Newtown-gebeurtenissen. Uh, in miljoen? Ja, inderdaad, hij wil 235 uh, miljoen extra uh, daarin uitgeven. Hij heeft ook gezegd dat hij uh, 25 miljard wil gaan uh, bezuinigen. Maar dan ook uh, 6 miljard uh, extra geld gaan binnenhalen via belastingen. En dat doet Obama dan weer zijn balanced approach. Ja, en is dat typisch Obama, de belasting omhoog? Ja, dat is typisch Obama. En dat, uh, hij, ja, dat is echt zijn. Uh, daar hamert hij al drie jaar op, balanced approach. Hij wil en bezuinigen en belasting binnenhalen. Omdat ja, natuurlijk Amerika een enorme staatsschuld heeft en daar wat aan gedaan moet worden. En uh, hij staat daar lijnrecht tegenover de, de Republikeinen, die alleen maar. Uh, willen snijden en geen nieuwe belasting willen. Ja, want nu ziet men dit in Amerika als het startschot voor de budgetbesprekingen. Hoe zit dat precies? Uh, in dat klopt inderdaad. De Democraten hebben zelf ook al een budget, uh, zijn ze mee uitgekomen eerder, dus zonder Obama. En ook uh, de Republikeinen hebben een budget. En uh, Obama's budget zit er eigenlijk daar een beetje tussenin. Uh, hij heeft ook best wel veel kritiek al uh, over wat er al gelekt is. Van de Democraten, omdat uh, ja, die vinden dat hij eigenlijk al te veel toegeeft aan het begin van deze onderhandelingen. En wat vinden de Republikeinen ervan? Nou, uh, in eerste instantie zei Bener dat hij er niet eens echt naar ging kijken. Uh, maar uh, er zijn wel een aantal onderdelen waar, waar ze het uh, erg uh, wel mee eens zijn en dat, uh, die nemen ze graag mee, die punten. Obama heeft bijvoorbeeld gezegd dat hij uh, uh, ja, bepaalde inflatiecorrecties. Uh, nog niet wil toepassen aan bijvoorbeeld aan de Social Security... ...en dat zou dan betekenen dat er bezuinigingen komen op, uh, op Social Security... En, ...en andere grote projecten hier. En omdat dat best wel de allergrootste uitgave is van de Amerikaanse overheid hier... ...zou zelfs een klein procent daarvan heel veel geld uh, opleveren. Ja, dus dat kan nog een hele moeilijke ook worden. Uiteindelijk uh, uh, uh, krijgt, krijgt Obama nog een flinke dobber ook aan de Republikeinen. Uh, ja, aan de Republikeinen, maar ook zeker aan de Democraten... Ja. Want, uh, en de democraten willen daar eigenlijk helemaal gewoon niet aanraken. raken. die zijn eigenlijk boos op Obama. Dat Obama eigenlijk mee begint al met toegeven. Dus ja. zijn eigen partij is boos op hem. Uh, absoluut. Uh, en ook uh, zeker ook vanuit de vakbonden is er best wel veel kritiek. Hij krijgt ook nog wel wat kritiek nu van, uh, van de National Organization of Women Now. Dat er toch te weinig wordt ge uh, gedaan voor, voor gelijke inkomsten van, uh, van vrouwen. Vandaag was, het, was de Equal Pay uh, dag hier in Amerika. Dat er wordt er ook bij stilgestaan dat Amerikaanse vrouwen natuurlijk niet gelijk verdienen als mannen voor hetzelfde werk. En ja, dan zegt ze, ja, Obama doet daar eigenlijk heel weinig aan en hij krijgt daar onze stem bij de verkiezingen. Ja. Dus ja, daar heeft hij zeker wel mee te maken. En als Obama nu te veel concessies doet aan de Republikeinen bij deze besprekingen, wat heeft dat dan voor gevolg binnen zijn eigen partij en positie? Nou, binnen, voor hem persoonlijk natuurlijk niet zoveel meer, omdat hij geen verkiezingen meer heeft. Maar het kan wel heel vervelend zijn, want hij kan natuurlijk een revolutie krijgen binnen zijn eigen partij als hij te dicht bij de republikeinen aanschuift. En dan kan hij uh, uiteindelijk toch zijn wet niet doorvoeren. dat zou nog een gevoelige nederlaag zijn. En dan wordt hij heel snel al een leemdak. Wat normaal pas in het laatste jaar misschien gebeurt van het presidentschap, zou dat nog veel eerder kunnen gebeuren. Ja, want hoe groot is de kans dat dit gebeurt? Ja, ik denk dat Obama het gewoon heel erg slim aan het spelen is. Want ik denk dat Obama nu punten toegeeft waarvan hij weet dat de Republikeinen mee gaan zeggen. Omdat Obama ook aan de andere kant zegt dat hij de belasting wil verhogen. En dat hij dit dan weer gaat gebruiken tijdens de tussentijdse uh, verkiezingen. Uh, en dat hij dan kan zeggen, kijk ik heb enorm toegegeven en de Republikeinen hadden dit niet. Dus het is een soort bluf van Obama. Nee, uh, Obama gaat vandaag lunchen met zijn politieke vakgenoten. Ik kan me voorstellen dat het even over de donuts en de bekels gaat. Maar daarna gaat het waarschijnlijk ook over zaken. Waar gaan ze het over hebben? Nou, het gaat over drie het gaat over het budget. het gaat over immigratie en het gaat over de wapenwet die Obama uh, persoonlijk heel erg graag wil doorvoeren. Er is trouwens een klein beetje nog een primeur, dit is net breaking news. Er is net uitgekomen dat uh, uh, de, de, de, de, de, de Group of Eight, dat zijn nog de acht belangrijkste senatoren, vier Democraten, vier republikeinen, die hebben gezegd dat ze deze week gaan komen met hun grote compromis voor het immigratie. De grote immigratiewet die er uh, al ja, een tijdje aan zit te komen. Ja, want dat blijft ook een heet hangijzer hè, in Amerika, die immigratie. Ja, absoluut. En de Republikeinen die hebben na de verkiezingen gemerkt... ...dat ze wel moeten verplaatsen, omdat ze heel graag die Latino's aan hun kant willen hebben. En uh, uh, ja, dus ze durven daar niet meer tegen te zijn. Het heet hangijzer is uh, amnestie, want als jij nu gaat zeggen van... Uh, dat, dat uh, ja, ...als jij echt een aanpassing moet gaan doen aan, die, uh, aan de huidige wetgeving... ...dan moet er eigenlijk wel een soort amnestie komen voor... Uh, voor de illegalen die er nu zijn in Amerika. En dat ligt heel gevoelig bij de, voornamelijk dit uh, achterban. Oké, okay, Wouter, tot slot kort, als er, als er nou uiteindelijk geen akkoord komt over die budgetten, wat gebeurt er dan? Nou, dan krijgen we wat er uh, eigenlijk de afgelopen vier jaar is gebeurd, want er zijn al vier jaar geen budgetten aangenomen. Oh. Uh, dan komen we de continuing resolutions, zoals dat heet. Dat betekent dat elke uh, half jaar ongeveer... Dan gaan het congres weer stemmen dat Obama geld mag uitgeven. En eigenlijk is het heel fijn voor het congres. Maar dat betekent dus dat de president bepaalt waar eigenlijk dat geld aan moet uitgeven. En hij met zijn kabinet doet dat. Oké, okay, Wouter Zantingen in uh, Washington. Dankjewel voor je toelichting. En het eerste uur van nu al wakker zit er al bijna op. Maar we zijn er na het nieuws weer. Zometeen gaan we praten over de week van de ondernemer. Bij ons is de gast Gerard Kool, een ondernemer. En uh, de bedenker van de stormparaplu. We gaan het er zo over hebben. Eerst het nieuws met Dorald Megens.